Commissievoorzitter Deetman zegt in de Volkskrant dat hij dit najaar een aantal besloten bijeenkomsten gaat organiseren waar de slachtoffers hun verhaal kunnen doen. Verder wil hij een onafhankelijke hulpinstantie in het leven roepen. Behalve slachtoffers hebben zich ook enkele daders gemeld. Verreweg de meeste zaken zijn strafrechtelijk verjaard. De CDA-fractie heeft gisteren kritiek geuit op fractievoorzitter Verhagen. Hij onderhandelt namens de partij over de kabinetsformatie met de VVD en de PVV. De fractieleden vinden dat Verhagen te veel in zijn eentje opereert. En ze eisten dat hij de fractie beter op de hoogte houdt. Ook mede-onderhandelaar Klink vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. Het vliegverkeer op Schiphol heeft steeds meer last van grote vogels. Het aantal aanvaringen neemt op de andere Nederlandse vliegvelden wat af. Maar op Schiphol stijgt het. Gisteren kreeg een vliegtuig van Arkefly kort na het opstijgen een of meer dieren in de motoren. Waardoor het naar de luchthaven moest terugkeren. Vooral het toenemend aantal ganzen is een probleem. Met vuurwerk, valken en tegenwoordig ook laserlicht wordt geprobeerd de dieren bij Schiphol te verjagen. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht zijn de afgelopen maand bijna vier keer zoveel hardrijders bekeurd als voor de verbreding van de snelweg. Het KLPD bekeurde ruim 10.000 automobilisten. Bij de verbreding vorige maand ging de maximumsnelheid op de A2 omlaag naar 100 km per uur. Het aantal hardrijders steeg van 6 naar 20%. procent. In Pakistan zijn zeker 800.000 mensen door de overstromingen niet over land bereikbaar. Volgens de Verenigde Naties zijn 40 helikopters extra nodig om voedsel en hulpgoederen naar de geïsoleerde gebieden te vliegen. Zeker 20 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen in Pakistan. Het weer droog met af en toe zon, maar tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort en zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van vrijdagavond live.